1 uur Eva de Jong met het NOS journaal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 De Arts Awards voor beste schaatsers van het jaar zijn toegekend aan Stefan Groothuis en Irene Wust. Ze werden afgelopen seizoen allebei wereldkampioen. Wust bij het schaatsen en Groothuis op de sprint en op de duizend meter. De prijzen werden in Amsterdam uitgereikt op het schaatsgala waarmee het seizoen traditioneel wordt afgesloten. Vorig jaar won Wust de Arts ook al. Bij de mannen ging de prijs toe naar Bob de Jong.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 bij een van de 550 buitenplaatsen die die naam mogen dragen in Nederland. Ik praat erover met René Dessing en dat heeft u gemerkt... dat hij daar helemaal bezeten van is, zou je bijna kunnen zeggen... van de geschiedenis en van de schoonheid... en van al die verhalen die eraan kleven. En laten we dit tweede uur gebruiken... om ons nog wat vertrouwder te maken met die buitenplaatsen. Want zoals ik in het begin al zei... Um, Heel veel mensen weten dat helemaal niet, wat het is en waar het over gaat. En het is wel gewoon erfgoed, dus dat zou worden geacht dat dan toch te behouden voor de toekomst. Juist, omdat het van belang is voor de geschiedenis van de Nederlandse cultuur. Dus ik nodig u uit om verhalen te vertellen. Of vooral ook vragen te stellen. Dat is natuurlijk ook hartstikke leuk. Want als er één expert is in Nederland... dan is het wel René Dessing. En hij doet het graag. Hij blijft tot twee uur. U kunt eens bellen. 0800-1121. 0800, 1121, 0800 112. En u kunt ook e-mailen naar kazaluna en Volgens mij, René, vind jij het niet alleen leuk... om over die buitenlaatblaatsen te vertellen... maar ook omdat het radio is. Ben jij mm. een radiofan, heb ik begrepen... Net als Frazier, een van je grote helden. Nou, <laughs> ja, dat had ik je misschien niet moeten vertellen. Maar... Natuurlijk nee, wel, waarom niet? Um, nou, de, de hele situatie hier doet me aan het, het, het, de, de comedy, de Amerikaanse comedy denken met. Ja. Uh, met die knotsgekke uh, psychiater. Met, met een, uh, een mooie dame hier achter het glas. En, uh, en vragen die gesteld worden. Hm. Maar. Um, wat misschien nog wel aardig is om even op jouw uh, voorgaande opmerkingen... Kijk, dan uh, wijft hij dat weer zo'n beetje zo weg. Dan ga je even ja, over iets heel anders beginnen. Next, dan... dat heet gesprekstechniek. Ja, dat heet um. dominantie. <laughs> <laughs> maar, ik wilde toch even weten. Um, Fraser, waarom vind je dat zo leuk? I kleine identificatie met die... Nou, hij is, hij, het is een intelligente uh, sociale stoethaspel, zullen maar ja. zeggen. Die maar combinatie beetje... maakt hem uh, interessant, zullen maar <laughs> <laughs> Met iemand die, die heel goed uh, ziet, maar sociaal niet altijd even vaardig is. Dus uh, ja, dat, dat, is is is, dat is wel een leuke combinatie. Maar e, identificeer je je daarmee? Nee, het is gewoon niet. Ja, precies. Ja. Nee, bovendien heb je, volgens, ben je ja. sociaal heel vaardig. Nou, ach. Het zal wel maar... lijken in de gesprekken met de luisteraars. <laughs> Nogmaals, u kunt uh, bellen. Ik, ik kreeg trouwens een... Ik lees een Twitterberichtje van een luisteraar... die zich boos maakt over het feit... Kan, misschien kan je het toch even voorzetten. Uh, Els, precies. Van Aldo Marcus. Wat heeft de interviewer zich slecht op detailkennis voorbereid? Hulde voor het geduld van geïnterviewden. Dank. Ik ben al dol ja. op luisteraars die dan meteen keihard ja. op de presentator ingaan. Ja, nee, maar... Mag ik dan één ding uitleggen? Dat je als presentator juist niet in detailkennis uh, verdiept... want daar ben jij weer voor. Maar goed, dat is al heel moeilijk uit te leggen. En ik wil graag luisteraars, net zo naïef als ik ben... Nou, Zo onwetend over het onderwerp meenemen en ze niet buitensluiten. Daar wil ik wel wat over vertellen. Ja. Ik wil twee dingen zeggen, als ja. het mag. Ja, dat um, mag nu. De, de, uh, dank je, Lex. De, op de site www.Buitenplaatsen2012 is een, uh, een kaart gemaakt door ons. Uh, die pas in 2011, voor het eerst in de geschiedenis van Nederland. een inzichtelijk overzicht geeft van alle 550 plus nog 300 ja aanpalende buitenplaatsen uh, beschikbaar maakt. Dus je kan op een kaart nu met Google Maps... helemaal gaan kijken waar ze allemaal liggen. En dat, is, dat was er gewoon helemaal ja. niet. Um, en uh, wat uh, die ene luisteraar over jou zei... Um, ik heb, en ik noem geen namen, maar... Uh, uh, uh, in het kader van dit themajaar een, een contact gehad... met een voormalig uh, staatssecretaris uh, van Economische Zaken... die in zijn portefeuille ook het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen had. En het Nederlands Bureau voor Toerisme is natuurlijk... Dus kan je verwachten ja. dat dat bij dit onderwerp iets zou moeten uh, losweken. Uh, maar goed, ik, ik bood die man wat informatie aan... en een week later zei, belde hij mee op en toen zei hij tegen mij... Uh, meneer Dessing, ik moet eigenlijk uh, twee dingen tegen u zeggen... Ten eerste moet ik bekennen uh, uh, dat ik nog nooit van het begrip buitenplaats gehoord had. Nog wist wat voor een enorme omvang dit onderwerp uh, met zich meebrengt. Uh, en de tweede is dat ik u wil bedanken omdat u mij met uw telefoon... en deze missie uh, 550 nieuwe wandelplekken aan de hand heeft gedaan. Ja, dat is een goeie. En uh, uh, uh, natuurlijk, ik dacht wel van goh, een man in jouw functie... Uh, die niet weet dat deze plekken staan, dat kan eigenlijk niet... Maar tegelijkertijd vond ik hem wel eerlijk. En ik ben gewend om over dit onderwerp uit te leggen. Omdat ja. het, het is ook een het is onderwerp wat vergeten is. En daar zijn genoeg dingen aan de, aan, aan de gang. Ja. Maar het is een onderwerp wat na de tweede Wereldoorlog collectief in het geheugen van, van Nederland verdwenen is. Landschapsverbindenis, het is allemaal verdwenen. We gaan er iets aan doen. Met de eerste um, luisteraar die belt. Vincent, goedenacht. Goeiedag. Bewoon je ook een buitenplaats? Nee, helaas niet. heel nee, zou je het niet. willen? Maar ik moet wel zeggen dat ik ben... Uh, nou ja, Vincent van van het Amsterdam Atelier. Het is mijn vak om dit soort uh, gebouwen te onderhouden. En, en ik vond het een heerlijke uitzending ja. vanavond. Want ja, dat is uh, voor mij spekkie naar mijn bekkie. begrijp ik. Maar het is... Uh, Laat ik zeggen, het, het, het is eindelijk dat er nu weer eens even aandacht aangeschonken wordt aan, aan, aan het cultureel erfgoed van ons. Want en als je... het aan mij ligt, blijft dat ook zo hoor. Ja, maar goed, we krijgen niet altijd de ruimte. Want als je binnen de architectuuropleidingen gaat kijken, bijvoorbeeld in Delft... nou, het woord restauratie, dan uh, ben je een soort nitwit. En dan, uh... Is dat een probleem bij de buitenplaatsen, René Dissing? Nou, ik, wat ik, hoe, ik, hoe bij... je dit moet onderhouden. Want ja, het... wat, wat op, op vele Kijk, een buitenplaats is een complex verhaal van kennis. Dat is niet alleen gebouwen, maar ook het tuinhistorische element. Oh, hoe je bomen moet snoeien, hoe je oud lijfruit moet opbinden. Dat, er zijn honderden onderwerpen op een buitenplaats plaats hoe je met stinzenplanten omgaat. En het dat is... Stinzenplanten? Stinzenplanten. Dat, dat is weer... Dat is, is detail, een detail. Ja, ja, ja, ja, ga ik eerst even, even afmaken wat ik zei. Dus het, het, het wegvlieden van kennis, dat is wel een zorg. Uh, er zijn gewoon weinig mensen die op een gegeven moment dadelijk... die worden steeds ouder en dadelijk weten we niet meer... hoe we oud lijfruit moeten snoeien en hoe we dingen deden... en schoon moeten houden en op knap um, uh, en dat is wel een, een punt van, van zorg. En ik denk dat, dat het een uitdaging ook van dit jaar is... om veel meer mensen te, te motiveren ja. om hier... Uh, te, uh... Vincent, ja? ben jij ook uh, werkzaam in buitenplaatsen geweest? Of ben je dat? Nou ja, ik zit meestal gewoon in, ja, in, in Amsterdam en uh, ja. Den Haag in de oude stad. Nou, ja. En uh, laat ik zeggen maar... Mijn specialiteit is dus het, uh, het restaureren van, van, van zo ja, oude trappen, 17e eeuws. We hebben vorig jaar nog de oudste uh, ingepende speeltrap van Nederland gerestaureerd in het Westfries Museum. Maar waar het mij om gaat, is dat, laat ik zeggen, de opdrachtgevers van destijd, hè, dat waren de, ja de gefortuneerde handelaren, uh, die, die, die gaven opdracht voor een, het ontwerp. En uh, nou ja, goed, uh, we hebben gezien wat, uh, waar dat toe geleid heeft. Tot de prachtige uh, gebouwen en inderdaad die, in die omgeving. Maar we hebben tegenwoordig natuurlijk ook nieuwe uh, gefortuneerde ondernemers. En als we kijken naar wat hm. die maken, is dat gewoon ongelooflijk armzalig. <laughs> en dat vind ik nou zo jammer, dat mensen die, laat ik zeggen, financieel gezien het zich kunnen permitteren, maar niet die kwaliteit kunnen realiseren, waar ze eigenlijk recht op hebben. Oké, okay, dat is een nou. interessante en, uh, en het grappige is dat je nou als dat. gaat kijken, bijvoorbeeld, je hebt van die sites dat voetballers, hè, dat zijn natuurlijk, laat ik zeggen, de jonge welgestelde ondernemers. Ja. Hè? Uh, ja. dus ze Dus kunnen het zich permitteren en dan verkopen ze hun huis en dat staat dan gewoon op die sites van die kranten. Ja. En, en dan, dan ga on... ik wel eens kijken. Van... Maar het is, wacht even, Vincent, voordat je te lang uh, uh, de, de hele voetbalwereld over hebt. Vind je dan dat het smaak is? Of dat het ja, Precies. Anders? precies. Da, da, het, het, het, en het is niet hun smaak, maar het is degene die de ontwerpen voor hun maken. Ja. En Goed. als je dan kijkt naar wat zij uh, la, uh, realiseren, dan is het vooral uh, veel. Uh, veel badkamers en dit en dat en dat. Maar het bezit geen... Oké, okay, dan ga ik even aan René Dessing vragen. Is dat iets wat eigenlijk veel meer zou moeten. Het is niet helemaal jouw terrein? Nou, ik, ik, ik ben in deze dan misschien wat minder de man van de missie. En misschien, uh, Vincent, moet je eens kijken naar de Tempelhof in Winsum. Want er zijn wel degelijk buitenplaatsen, moderne buitenplaatsen, waar bijzondere dingen zijn gerealiseerd. Dit is een, een, een moderne buitenplaats van een ouder echtpaar, uh, Huip en Adeleid Kortekaas. Die, uh, hij is kunstenaar en Zij heeft, een, heeft haar groene vingers. En die hebben op basis van het oude principe van de buitenplaats... tien jaar geleden een gloednieuwe buitenplaats uh, gemaakt. En daar is op het internet ook wel het een en het ander over te vinden. Fascinerend en... Nog geen 10, 15 jaar oud. En doet dat niet onder voor de buitenplaatsen waar wij nu over praten? Toen van... ik daar voor het eerst kwam, was ik eigenlijk ontzettend blij. Omdat ik in die buitenplaats ineens iets zag. En dat is een buitenplaats van een paar duizend vierkante meter. Ook niet met hectare groot. Het is een hele kleine postzegel. Waar op basis van de oude principes een fascinerend geheel ja. is gemaakt. Dus het kan wel. Vindt het? Het kan. Ja, dat is, dat is mooi. Nou, moet moet meer gebeuren. Ik ga het er even bij laten. Ik dank je in ieder geval wel voor je suggestie. En voor je het aansnijden van dit onderwerp. Dankjewel. je wel. Dag dag. Dag. Dag. Dag. Meneer Fokkens. Ja, nacht. Hallo. Dus vanuit Amsterdam. Hè, dan fiets ik uh, langs de Amstel. Ja. Naar Oudekerk. En er staan nog wel drie stulpjes. Vier. Maar ik, ik heb dus... Uh, als het in, ja, drie dacht ik. Ja. Maar mijn vraag is... Waar heeft het... Als het een landgoed geweest is... Waar heeft het land, wat was de ligging van het landgoed Trompenburg en wat is de geschiedenis ervan? En dan heb ik nog een korte vraag. Uh, Frankendaal in de Watergraafsmeer, wat eigenlijk midden in de stad ligt. Hoe oud is het? Wat is de geschiedenis okay, ervan? Ja. En ik heb een boekje gelezen van de vecht En er was de uitdrukking Terra Nova. Ja. Wat ik nou, daarmee bedoelt. Klaar ik, ben ik. ik dus nou, ik dat kan. is mooi. En dan, als u dan het ant voor mij, antwoord van mij krijgt, dan kunt u uh, gaan slapen, denk ik. Nee. Um, <laughs> Uh, Trompenburg is de meest eenvoudige. Dat is een uh, buitenplaats die ligt in Schavenland. Uh, wow. Dat is een geweldig mooie buitenplaats die nu in eigendom is van de Rijksgebouwdienst. Dat is gebouwd door de zoon van de zeeheld, admiraal Tromp, die zelf ook zeevarend was. En in dat gebouw uh, is eigenlijk een heel groot lust, uh, nee een, een lofverhaal op de zee daden de heldendaden van zijn vader en van hemzelf. Daar zit ook een koepel in met zeeslagen en boten. En uh, u kunt googelen. Uh, het, het, het, het is af en toe open en het is uh, onlangs, af, afgelopen jaren prachtig gerestaureerd. Terranova is een van de buitenplaatsen die, uh, die aan de vecht ligt. Uh, daar uh, weet ik niet van of die publiek toegankelijk is of dat die af en toe open is. Maar hij ligt aan de vecht en dat kunt u denk ik uh, wel makkelijk uh, googelen. Ja. En de eerste vraag... Frank, Frankendaal. Frankendaal, ja, dat is een hele leuke. Um, het hele verhaal van die buitenplaatsen ontstond eigenlijk direct in de omgeving van Amsterdam. En de Watergaasmeer, uh, uh, laten we zeggen in de 16e en vooral 17e eeuw, dat was toen nog een gebied wat gedeeltelijk droog en gedeeltelijk uh, meer was. En daar ontstonden vanuit Amsterdam de eerste buitenplaatsen. En daar hebben misschien wel 50, 60 buitenplaatsen gestaan. Op, op de plek waar Zuidwijk was waar het dus. Huidig... Ja, nee, daar, daar gingen ze dicht op de stad naar buiten. Ook weer vanuit die natuur, die angstige natuur. Dus je bleef het liefst in de buurt. Uh, in de stad, en ook vaak aan bevaarbare weer. Dat is ook de reden waarom langs die rivieren en al die. De Amstel, de, de Gein, uh, de, de, noem maar op, de Vliet. Overal stonden die buitenplaatsen. Want dan konden ze met hun boot vanuit Amsterdam maar dat gebeurde ook wel bij andere steden, gewoon per boot naar hun buitenplaats. Nou, in die Watergraasmeer, ook op het, op het terrein waar ooit de, het oude Ajaxstadion stond... daar stonden ook buitenplaatsen. En binnen de stadsgrenzen van Amsterdam ligt nu nog maar één buitenplaats... en dat is Frankendaal aan de Middenweg. En uh, ik heb uh, tegen de gemeente Amsterdam, tegen Carolien Gieros gezegd... In het feestje van Amsterdam 2013... als ze hun 400-jarig jubileum van de grachtengordel memoreren. Nou, er is geen prachtige eh, verbinding tussen die grachtengordel... en de, de, de, het ommeland, het gebied om Amsterdam... in het verhaal van die buitenplaatsen. Want al die kooplui die woonden aan de gracht en die hadden een buitenplaats. Dus er liggen onnoemelijk veel lijnen... Uh, naar het omringende gebied van Amsterdam vanuit de binnenstad. Vanuit de grachten dus ook Absoluut. met Absoluut. Die grachtengordel bepaalde en maakte dit hele verhaal. Nou ja. Dus ik hoop van harte dat Amsterdam in 2013 dit onderwerp, hm. de buitenplaats, omarmt. Is het een onderwerp dat je erg interesseert? Nee. Nee? Uh, jawel, jawel, jawel. Maar... <laughs> Ik, ik heb een beetje moeite met kijken tegenwoordig. En ik denk, nou, dat is de kans om het te vragen. Ja, ja nee, maar, maar leuk dat u belt. Maar ga je er wel eens, ja, ga je er wel ja. wel eens wandelen bij? Uh, nou, ik, ik vaarde tot voor kort vanaf wezen. De vader, ik vaarde uh, een bootje kon, ik kon onder alle bruggen door. Ja. En het gein ook. Ik kon zelfs door uh, dat door koude heen. Zo, zo had ik het bootje gemaakt. Ja. Maar dan maakte ik soms een rondje buitenom. En dan uh, ook over de Amstel en, en, en de angstol. En als je een naar Vinkerveen vaart, nou, je, je, je vaart in het verleden eigenlijk. Ja, wat misschien leuk voor u is om te weten is, een van die drie buitenplaatsen Amst aan de Amstel is Wester Amstel. Ja, die ja dat is een... een beetje met een wat houtige uh, ja, uh, ombouw. Die bestaat dit jaar 350 jaar en uh, Wester Amstel. Dat is een Westindische koopman, he, geloof ik. Ja. En, en er zijn dit jaar heel veel activiteiten, concertjes en open tuinen... en stinzenplanten en uh, van ja. alles en nog wat uh, in het kader van dat jubileum. Dus u moet daar uh, misschien een keer gaan kijken dit jaar. Daar uh, ik aan de bloemetjes. Een deel van de Floriade heeft er uh, ja, plaats gehad. Uh, dat is waar. Het landgoed ligt er eigenlijk, maar het wonder van Frankendal is altijd geweest... tot aan het Amstelstation dat het eigenlijk dat ze zouden er nooit moeten gaan bouwen. Waar je nou eens niet had moeten gaan bouwen. Ja, maar ja, goed. Ach. Zo gaat het in oh, dus je va varen in het verleden. Um, ja. En is dat dan je verlustigen aan de rijkdom ja, van, de, van ja. de anderen? Is dat dan wat je doet of, of ja. wat, met wat voor soort gevoel vaar je daar dan langs? Ja, ja nou ja, het, het, het, het is ja, een sfeer die, die je sfeer. terug kan pakken. Dan. Ah, ja. Ja. En daar geniet je van? Nou ja, ik, ik zie het nog half-half, maar ik, okay, ja. <laughs> ik doe het en dan okay. neem ik een ander mee. De omgeving van Amsterdam is schitterend. En wat ja. geen wandgoed is, is bijvoorbeeld, uh, heb je de slaatuintjes. Dat is bij de, bij de admiraal de Ruiterweg, of helemaal de aan. En je rijdt naar beneden met je autootje, of je fietsie. Ja. Dan kom je in een hele andere wereld in. Ja. Nederland is verrassend. Ja, dat is, dat, dat kan, ik ga kan er helemaal mee eens zijn. ik ja. dank je wel. En ik wens je, weet je nog een goede nacht. Bedankt dag. voor de uitleg. Leuk. Ja, ja, dag. Doe, leuk, fantastisch. Welterusten. René Dessing, um, wat ik net ook al wilde vragen is... Hoe is eigenlijk door die, die, de mensen... De, de, nou, ik moet zeggen, het, was in, het was natuurlijk importen, al die rijke stinkers. Die kwamen daar een, een prachtig uh, paleisje bouwen in, uh, in, oh, op het platteland in de natuur. Hoe is daar eigenlijk op gereageerd door de, door de autochtone bevolking in al die, al die streken? Zagen ze dat uh, graag komen? Verwelkomden zij die, stads, die stadse mensen... Hoe zijn die verhoudingen geweest? Ik denk dat die samenleving in de 17e en 18e eeuw... sowieso een hele andere was dan de ja. onze. Uh, en die, die het geld had, had de macht. Dat, zo was het gewoon. Amsterdam bepaalde ook voor een groot deel de landspolitiek... omdat die ja. de meeste belasting betaalde in die tijd. Um, ik, ik denk dat je daar misschien een, een veronderstelling maakt... die uitgaat van onze huidige tijd. Ja, dat kan. Maar Klopt. kijk, als je weet dat aarde en hout in de 18e eeuw bevolkt werd door 200 werklieden die vooral hun brood verdienden... op al die buitenplaatsen en die landgoederen waar dat hele dorp uit bestond... dan denk ik dat die alleen maar blij waren dat die landgoederen ja. er waren. Want het was hun brood. Ja. En ik denk dat heel veel lokale mensen in die kleine gehuchten... wat heemsteden was, wat Bloemendaal was, wat Langs de Vecht... dat waren allemaal kleine bevolkingsgroepen... Uh, die leefden voor een groot deel uh, van... Uh, de, de, de, het, leverans, het, het leveren aan van goederen of diensten aan die buitenplaats. En, maar wat hier een indirect een interessante bijkomende zaak is... is dat je je moet realiseren dat bijna een, een groot deel van, de Amsterdam, van het huidige Randstad was in handen van Amsterdammers. Hmm. Die legden die meren droog, die, die, die, die ontgingen heidegebied... die, die gingen duinengebieden uh, ontwikkelen. Daar werden agrarische bedrijven gebouwd op die polders. De Beemster bestaat dit jaar 400 jaar. En daar stonden ooit 400, uh, 50 van, van die buitenplaatsen. Hmm. zijn allemaal verdwenen overigens. Maar het was een gecombineerd agrarisch uh, buitenplaatsverhaal. Ik, uh, nu we toch in uh, Noord-Holland zitten. Um, Ellen Klaus mailt ons. Dat kan ook heel goed. Een vraag aan, aan jou, René Dessing. Binnen mijn organisatie, met veel kennis over kunst en erfgoed in Noord-Holland... woedt een discussie over de vraag of de dwangburgten van Floris V in West-Friesland... in feite kastelen, ook onder buitenplaatsen kunnen worden gecategoriseerd. Wat zijn de exacte criteria? En zijn landgoederen ook buitenplaatsen? Daar hebben we het natuurlijk over gehad aan het begin van de uitzending, um, Ellen. Uh, maar goed, dat ja. is die, die, ken je die dwangburgte van Floris de Vijfde? Nee, um, en je, en, en, maar ik vermoed dat uh, het Muiderslot en Loevestein... daar mogelijkerwijze ook wat mee te maken hebben. Kijk, en dat ik, zijn ik, echte kastelen? Ja, ik, ik zou Ellen twee dingen willen zeggen. Um, er is een Nederlandse kastelenstichting... waar veel onderzoek en goed werk verricht is... over het onderzoek met name van Nederlandse kastelen. En... Um, wat jij aangeeft is een hele terechte opmerking... Eén probleem van dit hele onbekend zijn in Nederland... is misschien ook wel de verwarring die heerst... in het hanteren van het begrippenapparaat. Iedereen praat over dingen... en niemand weet precies waar het over gaat. Dat is een van de redenen waarom wij in het themajaar... naast een openingsevenement vol aanstaande donderdag... en een sluiting en een symposium... een aantal ronde tafelconferenties organiseren. En een van die ronde tafels gaat met name over dit onderwerp... waarin we met een aantal kenners om de tafel willen gaan zitten... om tot een beter begrippenapparaat... want waar heb je het nou over? Over een landgoed, over een buitenplaats... over een vorm, over paleizen, kastelen. Het zijn allemaal elementen die dit ja. verhaal... Dus die verwarring waar het in de organisatie van Anne Klaus over gaat... die, die herken je wel. Die oh is, zeker? het die, die is, is iedereen. Die heerst Zij was al net om. heel helder daarover. Over. Ja, oké. Okay. Maar goed, ik heb dan ook jarenlang boekjes zitten lezen. <laughs> maar. En dan is het ook oh, nog ja. maar mijn formulering. Hè? Ja. Dat ik ben niet de wet oh. natuurlijk. Ja, ik bedoel, laten we wel wezen. Maar het is, het is een hele uh, een zinvolle opmerking ja. die je maakt. Want dat is ook waar heel veel buitenplaats eigenaren over klagen... dat vaak lokale overheden niet goed weten... wat ze met deze plekken ja. aan moeten. Dus ze begrijpen... Ze begrijpen het niet. Ze begrijpen niet dat die tuin een onlosmakelijk geheel van het huis is. Ja, want dat is dus eh, misschien kan wel een best... stuk vanaf. Maar goed, dat is het beslissende criterium. Hè? Dat het ja. niet, niet ook nog eens een heel landgoed omheen nee. zit met boerderijen en het bossen. Het zijn kunstwerken. Maar het, zijn, het gaat om de combinatie, ja. het, speel, eh, ja, het spel tussen tuin en architectuur het van ontwerp. het huis. In wezen ja. zijn het Eén totaal ontwerp. kunstwerk. Ja. Het zijn gewoon kunstwerken. Ja, precies. Dat is, dat is het, uh, en dan mag je waarschijnlijk die dwangberuchte van Floris de Vijfde wel afschrijven, Ellen. Maar wie ben ik? Ik spreek hierover zonder enige kennis van zaken. Nou, al, nee, nee, nee, nee, maar zij, zij, <laughs> zij, zij is wel leuk, want dat heb ik dan weggelaten... dat zij in haar e-mail ook nog weer een compliment aan mijn adres uitdeelt. Maar dat, oh. dat, dat, dat, dat, dat, dat hou ik okay, zo weer voor mezelf. Ja. Boudewijn, goeienacht. Ja, goedavond. Hallo. Ja, uit Amsterdam. En, en nou. buitenplaatsbewoner? Nee, vast niet, hè? Nee, hoor. nee. nee ik heb uh, uh, in mijn jeugd heb ik in uh, Schapenburg... Schaverland. Ook in En gelogeerd. Ja, het was. Uh, uh, in die tijd was het van uh, VFG Papier. Die gebruikte het voor ontvangsten. En mijn vader werkte daar als chef boekhouder. En dan kon je daar uh, logeren. Een paar dagen hebben we daar gezeten. En, en wanneer was dat? Dat is. Uh, uh, uh, nou, 60 jaar geleden. Leuk. Ja, ja, nee, het was echt heel apart. Was wel, heel hoe een, hoe, hoe, hoe uh, was dat dan? Wat, wat herinner je je daar nog van? Dat je. Dat, even een specifiek. Er zat damast de, de tegen de uh, muren aan. Daar mocht je dan niet aankomen. En dan waren de lichtknopjes. Het ene knopje druk je in om het licht aan te doen. En een ander knopje druk je in en dan gaat het licht uit. En. Ja. en uh, uh, ja, de krakende trappen ja. en de, uh, uh, de, uh, moeder die zenuwachtig is. Voorzichtig, voorzichtig. En mijn zus die door een glazen tafel heen zakt als ze erop zit. Nee, en dat soort. En uh, stammen, die waren er nog als. Uh, ja, de, daar stond dan van alles nog wat in. En eh. Uh, mm. uh, het was wel heel bijzonder, was het. Ja, heel apart. Om een uh, uh, hele ruime tuin. En daarnaast had je een ander uh, buitenplaats. En die was dan in bezit van Philips Duvar. En een stukje verderop had je dan de Trompenburg. Wat ja. altijd afgesloten was. Ja. En, en heb je daar nu een en, vraag over aan René Dissing? Over... Een vraag en een opmerking. Want net kwam Trompenburg ook voorbij zetten. Ja. En dat ging... En, ik groei op in Amsterdam-Zuid en dan had je de Trompenburgstraat. En daar was ook een Trompenburg. Maar dat is dus weg. Daar, daar heeft ook dus iets gestaan. En daar is dus Plan Zuid door Berna ontworpen Is daar overheen. En staat dat lelijke gebouw, staat er. En wat daar vroeg heb gestaan, dat weet ik dus niet. Dat, nee, maar dat, dat, interessant. Maar, maar daar, daar moet dus geheid ook een mooi gebouw hebben gestaan. Ja. En daar staat die lelijke apelrots die, die zo over de Amstel uitstraalt. is allemaal goed. En, maar uh, uh, kan je nog in, in Schapenburg naar binnen? Kan je nou, in, in Trompenburg naar binnen? Schapenburg, uh, uh, de Vereniging Natuurmonumenten heeft in Schavenland... Uh, Bijna, uh, nou laat ik zeggen, een groot deel van de, uh, de buitenplaatsen in beheer of in eigendom. Uh, ik geloof dat er nog maar één buitenplaats is: uh, Berg en Vaart, uh, met een verschrikkelijk mooie tuin, uh, die uh, wat min of meer in particuliere handen is. Maar ik weet dat niet helemaal 100% zeker. En uh, ik, ik denk dat uh, uh, de buitenplaats waar jij het over hebt. Uh, uh, nu vooral in gebruik is als kantoor... en ik meen zelfs door natuur natuurmonumenten zelf. Dat weet ik ja. niet helemaal ja. zeker... Uh, uh, maar het is... Uh, ik denk dat als het natuurmonumenten is... dat zij uh, ook in dit jaar... in dit themajaar ook wel uh, meedoen... met allerlei excursies. Dus ik zou... je willen adviseren of onze site... in de gaten te houden of die van ja. natuurmonumenten. Want wij hebben op onze site... honderden en honderden... activiteiten opgenomen. En het is erg leuk om dat een beetje te volgen. Want het is een hele rijke... buit aan activiteiten. En ook heel vaak met open huizen... en, en open dagen die anders normaal... Niet uh, er zouden zijn. Dus je kan dit jaar wel uh, echt wat binnen. herinneringen ophalen aan vroeger, zomaar zeggen. Ja, ja, ja. Want is... even eens, uh, Het gebouw Trompenburg, dat is toch van de overheid? Ja, dus, dat is de Rijksgebouwdienst op dit moment. Want, want ja. heb je probeert het wel eens, wij om naar binnen te gaan? Heb je het wel eens geprobeerd? Heb ik geprobeerd. Maar de grote slofkracht omheen. Nee, maar ik weet het. Dat... Ik kon er nooit in. Dat, dat okay. herinner ik me. En okay. he, van dus als, als kind fietsten we gewoon naar uh, Lagevuurse om te kamperen... of, of naar Ollands rading En dan mm. kwam je daar langs en dan keek je... en dan had je zoiets van, wat, wat speelt daar af? <laughs> ja, ja <maar> gewoon een mensenleis. <laughs> maar goed. Bij Amersfoort heb je Den Treek. Precies, ook maar... De... zo'n gerestaureerd... Maar dat is weer een heel ander verhaal. Dus ik denk ja. dat ik het gewoon even hierbij laat. Ja. Ik, uh, we gaan uh, over wat er kan. En, Hè? Nee, maar, gaan we zeker nog even vraag doen. Donderdag, waar vindt wat dan plaats? Dankjewel, goede vraag. Uh, uh, uh, de, er zijn twee openingen, uh, helaas allemaal wel uh, volgeboekt. Uh, veel mensen veel belangstelling, dat is leuk. We hebben natuurlijk de opening samen met de provincie Utrecht geregeld in Amerongen. Uh, in Utrecht is een centrale provincie met heel veel buitenplaats, ook veel aandacht voor de buitenplaats. En we hebben voor alle vrijwilligers en mensen die uh, betrokken zijn, participanten, tentoonstellingmakers, nog een, een aparte. Uh, opening s'avonds die met dezelfde intentie wordt georganiseerd en die is op de prachtige Vanenburg in Putten, wat een hele mooie buitenplaats is die oorspronkelijk van de familie van Palland was en die eigenlijk een aantal jaar geleden helemaal gerenoveerd is en uh, nu als een soort hotelruimte uh, uh, beschikbaar is op de oude buitenplaats. Boudewijn, ik dank je wel. Dag. Nou, dit is geheel in de stijl van het gesprek dat wij voeren over buitenplaatsen. Uh, nooit was de schaduw van enige plant zoeter, dierbaarder, aangenamer. Juist. Ja. Dit heb je erop uitgekozen. En, uh, het is maar een scène uit uh, opera van Hendel. Cerso. Uh, gezongen, want daar gaat het dan eigenlijk toch wel mee, meer om. Door Andreas Scholl, de countertenor. Die vaak wordt vergeleken met een engel. Oh, misschien is hij dat ook wel. Nee, dat is hij niet. Het is gewoon een mens van vlees en bloed. Wij praten over die buitenplaatsen. Ik wil in ieder geval nog weten, um, René Dessing, wat er... Want we hebben het steeds over het jaar van de historische buitenplaatsen. Dat is vandaag officieel begonnen met de, uitreiking van de uitbrenging van een, een postzegel van de Keukenhof. Donderdag zijn die twee echte officiële openingen. Maar we willen natuurlijk ook allemaal weten hoe we nou binnen kunnen komen, in plaats van... door Nee, maar we gaan eerst nog even, ik zeg, oh. dat gaan we... Ja, ik weet het. Oké. Okay. ga het vertellen. Ja. dat vertellen. Ik, ik dat wil ik graag weten, maar ik wil ook graag weten... wat meneer Reinders ons te vragen en te bieden heeft. Meneer Reinders. Ja, goedendag. Um, het gaat om het volgende. Bij de Rotterdamse schie, aan de overzeese kant... Schie naar Delft, daar heb je een gebouw dat heet Tempel. En ik neem aan, gemakverhalve dat het ook een buitenplaats is... En hij heeft mijn familie nog rare dingen meegemaakt. Mijn vader in 1915. Mijn moeder in Indonesië toen ze daar na de oorlog in een hospitaal werkte voordat ze naar Nederland kwam. Mijn moeder toen ze daar met mijn vader samen langs uh, ging op weg naar Zeveningen. En ik zelf in 1979 toen kwam van Wateringen. Waardoor ik dat uh, sprake bracht aan mijn ouders die dat nooit verteld hadden tijdens het eten bij de Chinees. En toen kwamen dus al die verhalen naar buiten. Dus ik ben... Aan de ene kant wel nieuwsgierig naar nou of er iets van bekend is van de tempel en wat daar uh, aan geschiedenis is. En aan de andere kant neig ik niet naar om het zelf op te zoeken. Waarom niet? Nou, mijn vader is daar in 1915, toen hij tien jaar was en met een vriendje op de fiets naar Schevering ging, door zijn fiets gebroken. Nou is dat niet alleen, maar een stalen fiets die door midden breekt is ook niet alledaags. En mijn moeder raakte in Indonesië, in dat hospitaal waar ze werkte, vervangen... Is daar gillend door de gang gerend. men is daar kwijtgeraakt. En men heeft daarna dan bewustloos gevonden in de linnen- en verbandkamer. En toen zei ze dat ze dus een beeld had gehad van een gebouw. En toen mijn moeder dus naar de hand in Indonesië was gekomen, zoals ze was dus nooit in Nederland geweest ervoor. Okay. en mijn vader had leren kennen en met mijn vader langs de schief fietste, toen zag ze dat gebouw en toen stopte ze met fietsen. En dat mijn vader zoiets ze van: Wat nou? En toen was ze helemaal in transe, toen werd ze naar het gebouw toegezogen, getrokken. En toen heeft mijn vader haar weggesleurd daar en gezegd: Ga mee, dat is niet goed. Het is dus bijna guna. Dus ja. En maar misschien dat het u pleziert te weten... dat ik vorige week, uh, uh, ik meen van de historische vereniging... over Schie iemand gesproken heeft. Die, heb, die uh, zich ernstig zorgen maakt over uh, de status van een aantal... ...oude buitenplaatsresten in Overschie. En ik denk dat het misschien goed is als u... ...dan hoeft u er niet naartoe... ...maar u kunt misschien via die historische vereniging Overschie... ...contact opnemen. Want die zijn bezig met het redden van de paar hm. buitenplaatsen in Overschie... ...die er nog zijn. En valt daar ook de tempel onder? Het... Dat ja. zou u bij hun kunnen informeren. Want dat, de dat, tempel zelf ken ik niet. Dat weten we dus even niet, maar hè, dat is wel een goede tip. De, de historische vereniging Overschie... De en in Hoofdschie is altijd zo'n mooie plek in, midden in de Randstad... maar het even iets landelijks heeft. Ja. Dat vind ik altijd zo... Nou ja, maar is, als je Rotterdam van Rotterdam naar, naar Hoek van Holland rijdt... Dat, dat, Schiedam is, was eigenlijk feitelijk al een dorp. Uh, en als je dan door Maasland... Ik bedoel, dat hele gebied Ketel... dat, is, dat heeft verschillende hele onverwachte plekken. Ja. Dat, uh, dat is heel en, mooi, en ook of paar die oude boerderij. Hoofdschie hoort daar ook. toe. Goed, we hebben u, meneer Rijnders, niet helemaal kunnen helpen... maar wel een klein beetje... Nee, inderdaad. Ik zit zelf ook voorhand, dus ik begrijp precies waar de meneer het over heeft. <laughs> Oké, okay, heel goed. Dan wens ik u oh, nog okay. een goe ja, uw goede nacht. Ja, een goede Oké. Okay. Dag. Mevrouw Van Gessel. Ja. Hallo. Je, met mevrouw Van Gessel. Aangenaam. Uh, ik zou u graag uh, iets willen vertellen over. althans, ik vraag, ik vraag eigenlijk aan u wat u weet van huizen Karyol. In Heemstede. Ja, dat is wel een treurig verhaal. Oh, ja. nee. Maar waarom vraagt u het mevrouw Vergessel? Omdat ik daar geweest ben. Wanneer? En, en dat heeft me zo geboeid. Ja. En dat was direct na de oorlog. In 6 of in 47. Op dat landgoed Cario stond ook bijvoorbeeld een rentmeestershuis. Ja. Daar heb ik gelogeerd. Mooi. Man, en, en, ik logeerde bij mensen waarvan de man directeur was van... Stichting 40-45. Voor zover het de mensen betrof. Die ondergebracht waren in Kariol. Om daar te genezen van hun verschrikkelijke achtergrond. Want het kwamen allemaal uit Duitsland. Het waren ja. gevangenen geweest. Ja, de, de, de buitenplaats heette Kariol. Ja. En die is door, helaas door uh, kortzichtige gemeentepolitiek uh, in de jaren negentig zelfs, geloof ik, nog niet eens zo heel lang geleden, nee. ik weet niet precies, ja. afgebroken. Het was een nieuwe buitenplaats uit ja. het begin van de 20e eeuw. Die uh, En ik mis dan even uh, in mijn kennis de naam van de architect... maar dat zal misschien iemand kunnen uh, uh, twitteren of mailen. Uh, maar dat was een heel bijzonder... Uh, een beetje op de Oostenrijkse architectuur opgerichte buitenplaats... waar heel veel uh, filosofische overwegingen ook in de architectuur zat... En daar waren verschrikkelijk mooie tegeltabloos overal ja? op dat ja. karrio. En een aantal van die tegeltabloos zijn bewaard gebleven, is bewaard gebleven. En die oh. hangen in het gemeentehuis van Bloemendaal. Oh. Daar hangen er nog vier. En ik weet ook dat het Tegelmuseum in Otterlo... Yeah. die van plan was hier een tentoonstelling over te organiseren... maar dat is helaas afgeblazen door de conservator. Um, maar daar zijn ook, geloof ik, een aantal tegel, tegeltabloos um, uh, beland. En dat Tegelmuseum zit in Otterlo. Dus misschien oh, dat u daar... Hoor, ik... Ik ga in het voor je ontologeren. op te lo logeren. Nou, dan is dat een mooie. En er is ook een heel mooi boek over Cariool uitgegeven een paar jaar geleden. Dus dat oh. kan u misschien ook nog ergens is opduiken. Nieuwe uitgever. Dat weet ik helaas niet. Dat ik, ik ja, ik maar dat dan moet dan wel, wel via www.boekwinkeltjes boekwinkeltjes te vinden zijn. Oh, ja, ja. Er was ook nog een rentmeesterswoning op het terrein. Ja. Dat. Maar ik, ik een heb grote het nooit orangerie. gezien. Ja. Want het is gewoon verdwenen. gewoon verdwenen, hoor. gesloopt ja. en over en uit de ja. weg. Ja. En is dat ja. dan één van die... Want... En de mensen hebben een zede ingewoond. Zweedse mensen volgens ja. mij. Ja, nou... De familie uh, Boe? Nou, of Zwitsers. Maar ik, ik, ik, ik weet dat niet precies meer. Ik heb het boek wel een paar jaar geleden gelezen. En ik weet ja. al van die tegen de blozen. Nou ja. En dat ik het jammer vond dat weer zo'n prachtige plek... Uh... Ja, het was fantastisch. Ja. Ja. Want dat, nou. dat herinnert u zich? Ja, oh ja. Ja? Oh ja. Leuk dat, diep u, dit onder dit de ja, dat ik u dit belt. Als ik binnenkwam tegen die geweldige hal helemaal in het vierkant met tapijten naar beneden hangend en een Zo. badkamer. In... Weet u, wat, mag ik u misschien, er is in Noord-Holland een programma dat heet Oneindig Noord-Holland. Ja? En die verzamelen verhalen zoals de uwe. En ik denk dat het misschien wel leuk is. Die zijn ook in het kader van het buitenjaar. Uh, themajaar ook actief. Met het verzamelen van dit soort verhalen. Ja. En misschien is het wel. Dat kun je heel makkelijk googlen. Oneindig Noord-Holland. En daar is een hele afdeling. Met uh, wat je dan noemt. Tegenwoordig oral history in goed Nederlands. Ja. Ja. Gewoon verhalen. Uh, van mensen die op dit soort plekken geweest zijn. Dus misschien ja. dat u daar de moeite voor wilt nemen... om dat eens te vertellen aan hen. Ja, dat is wel leuk. Want soms ja. kom je met een combinatie van verhalen tot een ja, geheel. een stuk verder, ja. ja, hoor. ja, ja. leuk. Ja. Mevrouw van hartelijk dank. U ook, dank. En we ja. verwijzen u naar oneindig Noord-Holland. Dank u wel. Dank u wel. Uh, René Dessing, um, dat is dus ook, denk ik, Nederland. Hè, dat, we hebben er nog 550, maar we hebben er dus ook nog 5000 niet. Ja. Dus overal in Nederland... Er zitten goed. dus ook nog sporen ja. daarvan. Herinneringen, brokstukjes. Sommige dingen die voortleven in de herinnering van mensen. Ja. In, in, in mensen ook. Maar overal in het landschap... Uh, en ja. dat noem je dan verdwenen buitenplaatsen... of verborgen buitenplaatsen... of verloren buitenplaatsen. Overal in Nederland kan je dingen zien... die ja. een rij lindenbomen of een, alleen een, een poort die er staat... Of een, of een grenspaal... of een slootje wat ineens heel vreemd loopt... Uh, als je hier, nou met name Zeeland, die uh, bijvoorbeeld door, de, door allerlei redenen... Tweede Wereldoorlog, overstromingen, nou die zijn daar echt heel veel buitenplaatsen kwijtgeraakt... En uh, er is een bureau Arcadie, in Arcadië die, die doet een heel onderzoek... naar al die verdwenen of verloren buitenplaatsen. Maar dat is een spiegel van de vergankelijkheid ja, dan opeens. Heuveltjes in het land, dat uh, kan van alles zijn. Ja. En dat is, dat is voor mensen die in een bepaalde buurt wonen... en hun, hun landschap willen determineren. Ja. Een geweldige manier om, ja. om het, het verleden te ontdekken. Precies, en om het landschap, je uh, om eigen omgeving beter te leren lezen. Um. Volgens mij hebben we nog meer mensen die... Precies. Meneer Hoekstra, goedenacht. Ja, goedenacht met uh, Hoekstra uit Verwet. Hallo. Uh, ik, heb, ik ben in Langweer opgegroeid. Het ligt ongeveer uh, uh, 15 kilometer beneden Sneek. Vlakbij een bos ook. Ja, en wat die meneer net noemde, dat klopt precies. Daar heb je een hele mooie uh, ingang naar dat dorp toe. En dat is van een lindeboom, dus dat hele mooie ogen. Ja, nou ik ben blij dat ik geen, uh, geen on, onjuiste <lacht> dingen verkondig. Ja. Zelfs niet voor Friesland. <lacht> voor ja. snitch. Maar mijn vraag is van, uh, daar heeft altijd een, ja of dat nou een slot is of een buitenplaats, uh, dat weet ik niet. Dat is een... een uh, het hedonia-staten en dat is later is dat uh, exact gekopieerd en is het een gemeentehuis geworden. Maar daar is, daar waren vluchtgangen waren daarbij. Interessant. En die kwamen, die gingen wel uh, twee kilometer lang en dan kwamen ze bij een meer, kwamen ze boven. Hmm. Ja. Nou, Kunt u daar wat meer nee, van vertellen? Ik dat is voor mij een nieuw gegeven. Maar ik weet niet of u in Friesland de stichting Stinzen en Staten kent. Ja, wel van gehoord. Ja, ja. want dat is een club die in Friesland eh, met name voor de zorg van, van al die prachtige staten die er nog zijn en die Stinzen die er nog zijn, eh, zich inspant. En uh, ik denk dat u via uh, Google heel makkelijk op hun adres... Uh, ze hebben ook dit jaar een enorm actief programma met allerlei dingen op stinsen en Staten in Friesland. En uh, ik denk dat u van harte welkom bent om uh, aan een van deze activiteiten een keer mee deel te nemen. En dan kunt u... Er zijn altijd wel weer mensen die u verder kunnen helpen. Ja, ja ik heb geen... Uh... Ik heb geen computer en geen nou. tv, wil ik ook niet hebben. Maar Stinsen en Staten. Uh, dat ja, is verder. een stichting in Friesland die zich voor de zorg van de stinzen en Staten inspant. Ja, okay. Kent u ken het bestaan van die, van, van die vluchtgangen? Nee, nee, dat is voor mij een nieuw, uh, een nieuw onderwerp. Oké. Okay. Ik weet dat oh, je een beetje een, beetje wat een wat angstige u, Patricier nou, geweest ja. Nou, maar misschien zijn er wel meer verhalen over. Meneer Hoekstrijk, dank u wel in ieder geval. Ja, ik dank u, u wel. Ook. En succes. Goeienacht. Stinsen planten. O oh ja, dat zouden we nog doen. Um, op heel veel buitenplaatsen werden uh, door de eigenaren, bewoners... vaak allerlei planten en dingen neergezet. Uh, bol, knol, stokgewassen, uh, allerlei uh, uh, planten die uh, daar stonden die verwilderden. En door de specifieke vegetatie, kalkrijk, zand... Uh, vaak ook door de aanwezige lindenbomen, die een bepaalde voedingswaarde voor die, voor die planten hadden... gingen al die planten zich uh, uh, vermeerderen en verwilderden... En uh, op die rustige plekken rond die, die stinzen uh, en status... overleefden die planten. En die werden in de 19e eeuw bij de schierstins in Veenwouden voor het eerst weer herontdekt door botanisten. En... Op dat, en daar in, in de lokaal in Friesland werden die plantjes... dus allerlei vormen van verwilderde uh, aconieten en krokussen en narcis, het, het wemelde van de bijzondere plant. En die werden door de Friesen stinzen, stinzenplanten ja, genoemd. Okay. En die kwamen in heel Nederland overal op bijzondere buitenplaatsen voor. Uh, het Huis de Manpad in Heemstede heeft een hele bijzondere collectie... maar overal de Wildenborg, aconieten. Uh, nou ja, dat is een, een bepaald genre in, in de tuin... Plantenwereld. Want, want komen er ook veel uh, botanisten, biologen... Oh, oh, komen, ja. weten die dus de buitenplaatsen in Nederland te vinden? En die, is dat... die koesteren ze ook. Ja? Voor vleermuizen, voor vlinters, voor ja, ja. allerlei zeldzame planten... voor bomen, uh, voor ouderdom ook van, van gewassen, voor uh, insecten. Ja. Wij, wij hebben elk, elke zomer een mevrouw rondlopen... die alleen maar bezig is met het determineren en het onderzoeken... wat voor type insecten er voorkomen. Ja. Ja, het, is, het is in de, in de, in de, in de, in de waan van de de dag natuurlijk allemaal niet belangrijk. Maar toch, het is er wel. Ja. En het is leven. Het zijn eigenlijk een soort, wat je in de middeleeuwen had... Le, le, leukus ameunus, de ommuurde, de ommuurde tuinen, eigenlijk. Nou ja, van, die, van die geheim, geheim plaatsen waar schatten verborgen zijn. Het uh, Duitse tuin is zaun, uh, en een zaun in het Duits is schutting. Hè? Ja. Het is de, de, de schutting, de, de hortus conclusus. De, het, ja, de ommuurde precies. tuin is de, is de kerngedachte van Holland, eigenlijk. Ja. De, de Holland als de Hollandse tuin. Nou ja, dan worden, gaan we naar de middeleeuwen, maar, ja, maar daar maar, zit goed. een heel interessant... En een tuin is niks anders. Een zaun is niks anders dan een een schutting. Precies. Een afscheiding. Ja. En dan is het al grappig dat als er iets als de, de, de buitenplaatsen toegankelijk zijn dan zijn het vaak de tuinen. Ja, ja. zeker. Ja. Kijk, dat is natuurlijk het probleem. Ze zijn vaak euh, euh, bewoond door families, gezinnen. Nou, die hebben recht op privacy, dus... dus dat is het dilemma waar jullie als, hè, als organisatoren Sommigen. van de historische buitenplaatsen... Dus het, het jaar van de historische buitenplaatsen ook, denk ik, mee hebben moeten euh, zien te dealen. Van hoe maak je nou, als je aandacht wil vragen voor dit fenomeen... terwijl het iets van geslotenheid in zich heeft. Wat gaan jullie doen eigenlijk het komende jaar? Wat, wat vind je nou, nou belangrijk dat er inderdaad vanaf de, de donderdag op stapel staat in Nederland? Nou, ik denk dat, uh, dat er op de buitenplaatsen zelf... of het nou particulier of niet particulier is... steeds meer besef groeit... Dat dit een erfgoed is wat je met elkaar hebt en moet delen. Um, er zijn allerlei varianten. Uh, in het themajaar bijvoorbeeld in Gelderland. Wordt een hele estafette georganiseerd. Vanaf de, uh, uh, uh, dit weekend geloof ik. Waarin uh, 40 weken lang. Elke keer een andere buitenplaats in Gelderland. Iets organiseert, open is of wat dan ook. Wat normaal nooit is. Dus dat is een, een vorm. En um, ik denk dat het vooral. Een, een zoeken is naar evenwicht. Naar je verstand gebruiken ook. Ik, ik moet er ook niet aan denken... dat er elke dag 10.000 man door die tuin... want dan nee. blijft er niks meer van over. Maar zo, zo ligt het ook niet. Maar ik denk dat, dat als die plekken... allemaal veel meer gekoesterd worden... en meer liefde gaan ontmoeten... Dat, dat het vanzelf wel beter zal gaan. En niet vanuit een wat naïef gedachte... maar op het moment dat vrijwilligers hun diensten aanbieden... als lokale overheden de waarde ook en de natuurwaarde... van dit soort uh, elementen in hun gemeente inzien. En ook de, de belangrijke culturele component. En ja, het gaat van onderaf aan. De kerngedachte van het themajaar is eigenlijk een marketinggedachte. Als jij wil dat iets behouden wordt... maar niemand weet wat je wil behouden, ja. Ja, dan is het dan heel heb, simpel. Dan, dan ik... begin je gewoon bij het begin en ja. dat is erover te vertellen. Ja. En daarvoor ben ik ook heel ja. blij dat jullie mij hier uh, de kans hebben ja. geboden om daar wat over te vertellen. Omdat het zo bijzonder mooi ja. is. Het begin met het, het vertellen van het verhaal Tja, van de, de buitenplaats. Het begin, ja, begin bij begin. Mevrouw M Mulder. Ja. Goeienacht. Oogblikje. Goeienacht. Goeienacht, Goeienacht. hallo. Uh, ik heb een schilderij, dat is van de borgshof. uit uh, Farmzum. Dat is van de rippen daar, van vroeger. En mijn vader heeft dat op een of andere manier, die bij een teken helemaal gekregen, maar leuk. dat is een olieverf, vrij groot. En die heb ik eigenlijk beschikbaar, want het, is, het staat vroeger een gracht toe Dat is leuk, wat ik... En wij hebben, we uh, zitten nu school op, maar er is een water toe, een echte gracht. Nou, misschien is het een idee, mevrouw, dat dadelijk uh, de, de mevrouw die u net aan het woord had... even uw gegevens noteert, want dan... Ik heb uh, niet gehoord en ik heb hem uit de radio, dus dat heb ik niet gehoord. Oké, okay, nee, maar u bent... Uh, uh, We hebben, hebben het in ieder geval een telefoonnummer. Uh, ja, een telefoonnummer. Uh, wat ik zal doen is dat ik u vandaag of morgen even bel... om u het telefoonnummer van de Stichting Staten en Stinzen te geven. Want ik denk dat zij misschien wel blij zijn of u verder kunnen helpen... om een goed doel of een goede plek voor deze... U zei schilderijftekenings? Nou, zij is wel uh, 80 bij, bij, bij 90 of 60 bij 90. Ja, centimeter. Staat in het staat weer op de grond, dus een hele grote lijst. Op. Ja. Het is een olieverf. Erg leuk, maar ik, uh, ik ga u daar even over terugbellen. Is het mooi? Uh, ja, maar onder de zeg en ik heb geen rijbewijs, ik ben alleen. Nee, dat komt wel goed. Dat die we dan komt halen? Ja, nee, ja. maar we gaan eerst even bellen met elkaar. En dan kijken we wel uh, of u. Uh, waar, waar, wat ermee zou kunnen gebeuren. Oké. Okay. Dank u wel, leuk dat u ja, bent. Nou, nog even een ogenblikje. Ik weet niet of u bekend bent met. Uh, in Huizen. Met? Uh, in Huizen. Dat is een hele mooie Menkemaborg. Oh ja, uh, natuurlijk kennen we die. Dat is uh, de, de trots van Groningen. Ja, maar die die, die van de, van de Boshoff, uh, die is uh, natuurlijk autotiek gedaan. Dat mijn vader daar natuurlijk geen weken op zit te schilderen. Ja, prachtig. Nee, Maar de Menkemaborg is uh, de, een, de grote schoonheid van Groningen die, die ja. in Holland bijna niemand kent ik mijn vader ook geschilderd ja. Leuk. Kijk, dit heeft, ze hebben altijd uitgenodigd... want het zijn van die, um, ja, van die plekken van schoonheid om geschilderd te worden. Mevrouw Mulder, um, uh, dat wordt vervolgd, dit spoor. Dank u wel, in ieder geval. Oké. Okay. Ja, goeienacht. Ja, dag. Ron Kamp e-mailt vanuit Zeeland... hoor net dat er veel buitenplaatsen in Zeeland zijn verdwenen. Nu woon ik zelf op een buitenplaats. Nou, dat valt nog te bezien, Ron. Lettenburg te Kuitaard kan hem echter niet terugvinden op de lijst. De lijst die jullie hè, als stichting van het uh, jaar van de historische buitenplaats hebben opgesteld. Het is een huis oorspronkelijk uit 1230... en herbouwd in 1530 door een Portugese edelman op de fundament van het oude huis. Die oude kelders zijn nog intact, Mijn vraag... hoe komt het dat mijn huis niet op de lijst staat, meneer Dessing? Ja, um, heeft u er nog een tuin bij? Een, een tuin die als onlosmakelijk geheel bij het complex hoort. En u zou kunnen dat kijken... Is het, nogmaals, het fundamentele dat is het criterium, criterium ja. Ja. Om, om als buitenplaats aangemerkt te kunnen worden? Door de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed. Die heeft de lijst van 550 oh ja. vastgesteld. Okay. En die had nog een andere categorie. Monumentale huizen, dubbele punt, kastelen en buitenplaatsen. En daar was dan altijd iets mee kennelijk. Um, en het kan zijn, want die lijst staat ook bij ons op de site, dat, u, uh, dat uw huis daarbij staat. Mm. En u kunt ons altijd even mailen... Eh, eh, zodat we kunnen kijken of we uw huis eh, op die lijst kunnen meenemen. Want het kan zijn dat de lijst die, nou ja, die, die de stichting daarvoor heeft oh, naar buiten gebracht... het kan zijn dat er nog... Buitenplaatsen ontbreken? Of is iets. Oh, ja, kan het nee. zijn dat er iets aan jouw aandacht is ontsnapt? Nou, ach, mijn aandacht. Het, het, uh, wij, wij, wij houden ons een beetje vast aan de Rijksdienst voor het Cultureel ja. Erfgoed. En wat zij hebben uh, bepaald, dat volgen wij in deze. Ja. Want nogmaals, het gaat niet om, om, om, om de principesstrijd. Het gaat erom ja, dat, dat dat erfgoed uh, uh, voor, de, voor de camera komt. Ja, ja. ja. precies. En aandacht krijgt. Nou. Henk Maurits, goedenacht. Ja. Hallo. Goedenavond. Ik ben Henk Melgers. Uh, kent René misschien het blad uh, Buiten? Dat is ooit in uh, 1910 verschenen ja. en heeft doorgedraaid tot 1930 om die tijd. Dat was toen toch ook al van de ANWB? Dat weet ik niet, dat zou ik <laughs> niet kijken. Ik, ik, nou, je hebt ANWB dat... heeft natuurlijk het blad Buiten Leven. Nee, nee, nee, het was geen ANWB, want de ANWB bestond toen nog niet. Toen waren er nog geen auto's, nauwelijks. Dus. 1910. Nou... 1910, hè? Maar goed, dat is een ander gesprek. Maar ik denk dat ik het wel ken. Dat was een ja. serie waar heel veel um, prachtige zwart-wit foto's in stonden over buitens en buitenplaatsen. Ja, heel veel. ja, nee, ik heb een paar van die afleveringen. Want... Ja. En ik heb ook veel vrijwilligerswerk gedaan, ook op landgoederen en buitenplaatsen. En dat ja. bestaat onder andere van de ANWB Landgoedkampen. Ja. Daar kan men zich daar aanmelden. Ja. En verder is er ook vrijwilligerswerk, bijvoorbeeld bij Stichting Landschapsbeheer Zeeland. Daar heb ik bijvoorbeeld uh, een aantal jaren uh, hoofdstamfruitbomen gesnoeid. Ja. Ook op buitenplaatsen. Want het want, dat... landschap hier zeeland is in elke provincie is er zo een. Klopt. Ja. En u hield van dat vrijwilligerswerk, met name op die buitenplaatsen, meneer Melger. Ja, waarom? Wat, wat, wat vond u daar zo uh, fijn aan? Nou ja, die, die, die fruitbomen, kijk, de tegenwoordige fruitbomen dat is allemaal laagstamfruitboom. Dit zijn dus uh, productiedingen. Uh, en daar is het, maakt het deel uit... ook van rond de boerderijen ook hoor. Want dat komt in Zeeland ook heel veel voor. Uh, uh, rond rond oude, oude antieke boerderijen. Uh, daar houden we het heel graag in stand uh, ja. houden. En, en weer oude uh, elementen rond de boerderijen uh, weer herstellen. U ja. ja. gaat dan meer over landgoederen. Maar wat ik ook heel, uh, een, beetje, een beetje in het verhaal mis... en, en uh, vond ik wel een interessante gedachte... ...dat uh, door de invoering van de successiebelasting in Nederland... ...is het voor bijna niemand mogelijk geworden om zulke uh, grote uh, uh, welvarende bezittingen te hebben. Omdat de successiebelasting zoveel aan de staat regelmatig moet worden afbetaald... ...dat eigenlijk al de provinciale landschappen en staatsbosbeheer en uh, natuurmonumenten eigenlijk de opvolgers zijn geworden... Van de eigenaren van die, van die landgoederen en buitenplaatsen. Buitenplaatsen iets minder omdat ze iets minder grond omheen hebben, wellicht. En verder zijn het heel vaak stichtingen geworden ja, daarom. Maar ik moet dan toch, denk ik, even wat u zegt nuanceren. Want ook staatsbosbeheer. En de natuurmonumenten en de twaalf landschappen zitten niet echt bepaald in het meest florisante weer. Ook die hebben problemen met teruglopende ledenaantallen, nee, ja, ja, ja, teruglopend ja. geld van ja, de ja. overheid. Ja. En uh, ja, ik, ik denk dat wij uh, uh, heel voorzichtig moeten zijn met dat, dat beetje natuur wat ons land nog telt. Uh, uh, willen we niet uh, een collectief Scheveningen worden in ons land? Nee, nee, nee. nee. Nee, maar de, uh, vergeet ook niet dat uh, Brahms Landschap, ik heb ook twaalf jaar vrijwilligerswerk voor gedaan. Uh, die, uh, die hebben ook een bepaald gedeelte. sluiten ze weer af voor, uh, voor uh, toegankelijkheid van mensen. Maar een ja. beperkt gedeelte. Ja. Ze we daar een, een zuivere mix. verder uh, kan ik het hele verhaal om vertellen. Maar uh, u zult ook wel weten dat waarschijnlijk het, het idee van een, uh, van een siertuin eigenlijk uit Turkije komt. En dat is naar ons overgewaaid via dat, de, de kastelen van Versailles. En, en Sanssouci souci in, in Pruisje is dat dan weer nagebouwd. Ja. Daar is dan uit voortgekomen dat, dat men een prachtige tuin moest gaan aanleggen. En dat dat een, een, iets van welvaart en iets van een ja, statussymbool uh, uh, statussymbool werd ja. eigenlijk van uh, we hebben het goed en dergelijke. Nou, ja. dat, is, dat is goed om te weten. Eh, ja. Henk Melgers, ik dank je in ieder geval ja. hartelijk. En ik, ik, wens je, ik wens je nog een ja. goede nacht. Ja. Dag. Dag. Ja. Het is, uh, zo zijn er ook nog weer veel meer invalshoeken te vinden. Um, bladerend doordat die speciale editie van Elsevier... kom je prachtige uh, buitenplaatsen K -K tegen. Ja. Want dat, dat, dat is toch waar het om gaat. Nogmaals, dat spel van lijnen eigenlijk. Van bebouwing en tuin. En, um, ik vind eigenlijk dat, dat er wel een, een slotgrachtje omheen moet... Dat het dat is, maar dat, dat is dubbelzinnig, want dat verwijst natuurlijk naar de, de ridders en de, de adellijken die hun burgten moesten beschermen. Terwijl dit patriciërs waren die daar een hele die kwamen gewoon vakantie vieren. Dus die, die gingen iets doen wat ze eigenlijk niet waren. En dat vind ik dan toch nog wel weer ja, leuk. Misschien leuke. was het ook wel praktisch, want nee. deze huizen stonden natuurlijk gewoon zes maanden per jaar onbewaakt. Ja. En die slotgrachtjes waren er misschien ook wel in de 17, 18 e 18e eeuw om te zorgen dat er geen ongenode gasten kwamen. Ja. Ja, in Weet Nederland je, mag de, je altijd wel de praktische reden van ja, dingen nee, dat vind ik ook niet goed. vergeten. Dat vind ik ook goed. Wij zijn praktisch. Net zo goed als het goed is om te weten dat ze eigenlijk daar kwamen omdat ze in de, de stinkende stad, het waren, ik heb ze net rijke stinkers genoemd, ja. ze kwamen ook om de, de stinkende stad te ontvluchten ja. in de zomer. Dat klopt. Dat waren... Dat was heel Zouder. vuil het water, het was het in Die steden. In Amsterdam was men pas na 1850 in staat om de stad echt goed te spoelen. Dus uh, je kunt ja. je voorstellen, alle industrietjes doden afval, urine, alles werd in die grachten gedumpt. Ja. En als het dan 30, 35 graden in de zomer is, dan kun je... Er zijn verhalen verteld waar, waar mensen zeggen dat die, die grachten was gewoon een dikke, witte pap waar alleen maar gassen uit opborrelden en dan 30 graden. Ja. Nou, dan wil je wel naar buiten. Ja, dan wil je wel een buitenplaatsje. Ja. Ja. En dat waren ook allemaal... Dus de achterkant, de achterkant ja, van de buitenplaats. Die buitenplaatsen waren in alle maten en, en er waren grote en ook heel veel kleine buitenplaatsen, gewoon theekoepels ja. Ik bedoel, het was niet alleen maar groot en grandeur. Nee. Het was van alles, maar wel buiten. En het is een prachtig verhaal. René Dessing, ik dank je wel. Jij ook bedankt. Ja, wat een geestdrift en wat een goede verhaal. Dank je wel. Dus veel succes met de opening van het jaar. Uh, de website is, nou ja, via Buitenplaatsen 2012 kunt u alles vinden. Want het is een zeer informatieve site met lijsten En misschien woont u zelf wel, blijkt, op een buitenplaats. Dat zou helemaal leuk zijn. Zometeen natuurlijk, de EO, die gaat nog eens een paar uur lang door. Morgen is klinisch patoloog Frank van der Groot te gast bij Guylaine Plag. Vanwege een man die twee jaar dood in huis heeft gelegen. Nou ja.